Ad bewarmen. Jij, jij hebt toch schrijbranders bedoeld? Ad, houd toch op alsjeblieft. Ik neem aan dat de gevolgens van de warmte. Ongetwijfeld.